Leven het militaire leven, bij de soldaten is het schoon. Ik zit er nu in de maand of zeven en het is waarlijk niet gewoon. S'morgens vroeg bij de raveien, kom je zo lekker uit je slaap. Staat een de al voor je bedje, kom maar eens uit vervloekte aap. En dan zeg ik present, ik ben bang voor die vent. Want je vliegt op de bom, je gaat in de salon. En dan smijt de fourier die vervelende klier. Op je bedje een kuch, ik heb er niet van terug. Want zodra ik het ruik krijg ik pijn in mijn buik Daarna was je je snuit en dan poets je je spuit Meestal neem je de vlucht voor die lekkere lucht Want het ruikt naar vernis en bedorven vis En je schudt voor de pret, eerst de naar uit bed Oh, wat is die fijn bij de soldaten, de soldaten Oh, wat is die fijn bij de soldaten moet je zijn Staat de compiet dan aangetreden, komt de majoor die inspecteert dan komt de luit eens dus even verloren of er geen knoop die soms mankeert. Dan ruk je uit het hele zwikkie, tippelt naar het exercitieveld. Daar kun je draaien, zwaaien, zwenken, daar word je opgeleid tot held. En het is rechtsomkeer en er nog eens weer. Dan al links uit de flank, na een uur loop je mank. Want je schoen is te groot en je tippelt je dood. Je hebt een gat in je voet en je sok zit vol bloed. Met z'n tweeën met vier, gilt die mottige klier. Wat een reuze plezier en je heigt als een dier. En zo word je gekraakt en met gemaakt. Met een heel bataljon, met je neus in de zon. Wordt er geëxerceerd en er wordt er geleerd wat er aan je mankeert. Je gezicht is vuurrood, je hebt de kramp in je poot en het spit in je rug. En dan ga je weer vlug, zo verzwakt als een mug, dat je ook de rug. Oh wat is die pijn bij de soldaten, de soldaten. Oh, wat is die pijn, bij de soldaten moet je zijn. Maar is de dienst dan afgelopen, staat me Marietje voor de poort. Dan is het leed weer gauw vergeten, omdat die meid me zo bekoort. Zij is de dienst met uit het kroegje, het is zo'n immerse marmot. Die weet precies wat ik wil hebben, en hoe ik haar hanteren moet. Die lollige druif, die sappige kluif. Meestal staat ze aan het hek, met de glimmende bek. En dan ik ze wat mee Dat is voor mijn diner Zo'n pondje of twee Van die Ossen En dan neem ik een hap Ik ga met haar op stap Op ik sta in de trap En dan maak ik een grap En dan geef haar een zoen En dan geef haar katoen En meer mag ik niet doen Want ze houdt van fatsoen Glij ik uit abuis. Zegt ze hey handen thuis Ben je dol gekke huis En dan vraag ik wanneer Krijg ik één zoentje meer En dan zegt ze bandiet Dat vertel ik je niet En dan word ik zo naar en dan word ik zo zwaar, en dan word ik zo raar, ik spring haast uit mekaar. En dan zeg ik wat flauw, je bent bijna mijn vrouw. Toe beginnen maar nauw. Maar ze zegt altijd lauw, ze zeg wat doe je in de kou, Krijgt de rambam nou gauw. Ze zeg slemie leg je blauw, en dan smeer ik een vlug, zo verzwakt als een mug, naar mijn stroozak terug. Oh wat is die pijn bij de soldaten, de soldaten, oh wat is die pijn bij de soldaten moet je zijn.